Ook het vliegveld van Tacloban is zwaar beschadigd. Uit de rampgebieden komen berichten over plunderingen. Het eiland Leyte, waar Tacloban ligt, is het zwaarst getroffen door de orkaan. Nederland trekt 2 miljoen euro uit voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan Hayan. Volgens minister Ploemen voor Ontwikkelingssamenwerking... moet zo snel mogelijk hulp en bijstand worden geboden. De 2 miljoen komen bovenop de 50.000 euro van het Nederlandse Rode Kruis... voor noodhulp aan de Filipijnen. Er is nog geen akkoord over het Iraanse nucleaire programma. De onderhandelingen in Geneve zijn vannacht gestaakt... nadat Frankrijk aanvullende eisen had gesteld aan Iran... als voorwaarde voor opheffing van de economische sancties. Het overleg wordt over anderhalve week hervat. Iran verwacht dat er dan wel een akkoord wordt bereikt. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry... zegt dat de partijen nader tot elkaar zijn gekomen. Ook hij denkt dat nog deze maand een akkoord kan worden bereikt. De Franse minister Fabius zei na afloop dat er wel vooruitgang is geboekt... maar dat een aantal vragen nog moet worden beantwoord. Op de A1 bij Muiden zijn een dode en een gewonde gevallen... toen twee auto's frontaal op elkaar botsten. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd... maar volgens de politie is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. Het ongeluk gebeurde vannacht rond drie uur. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.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 Oud-VVD-leider en voormalig eurocommissaris Frits Bolkestein... vindt ook dat eurofielen een groter gevaar vormen voor een verenigd Europa... dan rechtspopulisten. Dat zei Bolkestein in het radioprogramma Met het oog op morgen. VVD-Euro-Europa-woordvoerder Mark Verheijer... zei gisteren in het radioprogramma Breed dat eurofielen mensen bang maken voor overwicht vanuit Brussel... en daardoor het draagvlak voor Europa ondergraven. Verheijen vindt mensen als de Belgische oud-premier en Europarlementariër Guy Verhofstadt dan ook gevaarlijker dan Geert Wilders of Marine Le Pen van het Franse Front National. Venezuela heeft een verslaggever van de Amerikaanse krant Miami Herald vrijgelaten. Hij is in de hoofdstad Caracas overgedragen aan Amerikaanse diplomaten. De man, Jim Wise, werd donderdag bij de grens met Colombia gearresteerd. Hij deed verslag van de politieke en economische situatie in het land in de aanloop naar lokale verkiezingen. De venezolaanse regering treedt hard op tegen journalisten die over de economische problemen schrijven. Wise was bezig met een verhaal over het tekort aan levensmiddelen. Hij zou geen toestemming hebben gehad om als journalist te werken in Venezuela. Gisteren zei de hoofdredacteur van de Miami Herald nog... dat ze zich grote zorgen maakte over het lot van haar verslaggever. Ze eiste de onmiddellijke vrijlating van Wise. Het weer, nog enkele buien, maar geleidelijk droger met af en toe zon. Het wordt 8 tot 11 graden. Komende nacht brede opklaringen, temperaturen rond het vriespunt. Morgen vooral in het westen regen. Dinsdag meer buien, maar woensdag schijnt de zon weer af en toe. Overdag is het deze week 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Een upgrade krijgen voelt altijd goed. Yes! Maar is vaak van korte duur.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 Een volksheld. Een legende. De musical die de legende levend houdt. Hij gelooft in mij. Eerlijk. Onvergetelijk. Recht in het hart. Nederlands meest bekroonde musical. Genomineerd voor maar liefst acht musical awards. De beste plaatsen nu weer beschikbaar. Boek nu. 0900-1353. 45 cent per minuut. Of op hijgelooftinmij.nl. Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019 op de BMW 114i en 116i. Kijk op bmw.nl. Carrie over het boek dat ze moest schrijven. Kadir van Lohuizen, fotoverslag van een reis door Amerika. En Tania Kross met het Nederlands Symfonieorkest. Vanavond in Kunst TV om 5 over 6 op Nederland 2. de BMW 1.14i Upgrade Edition al vanaf 499 euro per maand... voor 24 maanden via BMW Financial Services. Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Elsbeth Grütke... Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag. Vanmorgen heb ik een schrijfster te gast... van wie u misschien nog wel boeken hebt gelezen voor uw lijst op de middelbare school. Sinds deze maand ligt haar nieuwe boek, Koningin van de Nacht, in de winkel. Ik heb het over Yvonne Keuls. Goedemorgen, mevrouw Keuls. Goedemorgen. Koningin van de nacht, ja, dat moet je haast wel zijn... om op dit vroege tijdstip hier al uh, in de studio plaats te vinden. Ben, bent u een nachtmens? <laughs> uh, uh, nou, ik kan, uh, kan uh, goed de nacht doorkomen, hoor. Als het nodig is, als ik werk. Maar in de regel ben ik, uh, zoals ieder mens... Op, tegen 11 uur, half twaalf in bed. Ja, ja toch wel. Ja. Ja. Uh, het is uh, herfst, de nachten worden langer. U bent geboren in de tropen. Ja. Kunt u zich uw eerste herfst in Nederland nog herinneren? De eerste herfst, ja. Uh, nou, nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat uh, in de winters, de winters in Nederland... in die tijd, toen ik jong was, erg koud waren. Er uh, daar, daar lag ook veel sneeuw altijd. Het, is, het, is, het zijn andere winters geworden. Ja. En de zomers waren lang en warm. En deden denken aan Indië? En het waren andere zomers, ja. Nee, ja. Indië was zoel. En uh, voor mij een, een, een zoete, zoete tijd... Ja. En, die, en die eerste winter in Nederland, weet u dat nog? Ja, dat weet ik. Heel veel sneeuw. Dat is uh, mij opgevallen toen... Een, uh uh, ja, dat is me wel bijgebleven. Ja, hoe, hoe vond u dat als kind? Ja, ik vond dat mooi. Ja? Ja, niet dat het... u dacht, is veel te oud hit. Ja, dat zou ik ook wel gedacht hebben. <laughs> ja. maar, daar ben je op gekleed. Ja. Ja. Want, hoe, hoe oud was u toen? Ik was bijna acht toen ik naar Nederland kwam. Ja. Ik weet het nog allemaal heel goed. Je ja? Ja. kunt u zich allemaal nog helemaal herinneren ja, hoe dat ja, ging. Ja, het zijn natuurlijk enorme indrukken die je, die je krijgt. Ik weet de bootreis, ik weet alles. Ja. Ja, het was een hele grote verandering ook, kan ja, ik me zo tuurlijk, voorstellen. Het is van, het, van het, wat ik zei... Het, het zoete, langzame, hè, tijdloze Indië. En dan via een boot in, uh, ineens in, in, in Nederland... dat ook bijna in oorlog was. Hè. Dus dat, dat was, was 1988. Belangrijk. Belangrijk. Ja. Ja. Ja. U, u uh, bent moeder, u bent oma. U heeft heel veel verhalen geschreven. Vertelt u ook verhalen aan uw kinderen en ja. kleinkinderen? Ja? Ik vertel heel veel. Ja. Ja. En dat gaat vanzelf. Want ik kom uit een... Vertellers traditie. Mijn moeder was vertelster. Althans, dat, dat, zo noem ik dat. Die Indische mensen vertellen natuurlijk heel veel van, dat, van hun land. Dat is natuurlijk ge, gevoed door heimwee, nostalgie en eh, echt gezelligheid. En, en, en, en eh, familie, bijna familieziek. Dat, eh, altijd familie en altijd eten. Ja. En dat een lokt het ander uit. Ja. En, en, en wat voor verhalen vertelt uw moeder dan? Over haar land, haar volk, over haar familie, over uh, uh, ja, het leven in, uh, wat ze in Indië had, dat, daar vertelde ze altijd over. Ja. Het leek net of er daarna niets meer gebeurd was in haar leven. Ja. He, vanaf het moment dat ze in Holland kwam, nou, had ze het over Indië. Ja. En u, als u aan uw kinderen en kleinkinderen verhalen vertelt, wat voor verhalen vertelt nee, wordt u? Nee, ik, ik, ben, uh, uh, ik ga door tot in alles wat er gebeurt, ook overdag gebeurt, wat er in de wereld gebeurt. Maar ik vertel ook, omdat ze erom vragen, uh, uh, over de oorlog, onder andere, als er over gevraagd wordt. Maar ik ga er niet over zeuren. Dat, nee, uh, dat nee. uh, wilt u niet. Nee, nou ja, goed, ik, ik, ik heb er een boek over geschreven en dat vind ik genoeg. Goed. Nou, zometeen praten wij over dat boek, Koningin van de Nacht, van Yvonne Keuls. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren. It's up to you what happened. Name, I will write it on my hand Peter Katz, dear. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is schrijfster Yvonne Keuls. Sinds deze maand ligt haar nieuwste boek, Koningin van de Nacht in de Winkel. En in dat boek gaat ze terug naar de oorlogsjaren van haar jeugd in Den Haag. Maar voor we naar die geboortenissen gaan, mevrouw Keuls, het ging net al over Indië. En dat u, toen u zeven was, terugkwam naar Nederland. Maar eerst even nog terug naar Indië. Hoe zag uw jeugd daar eruit? Ja, wat ik al zei ze net, een zoete jeugd. Uh, was, het was tijdloos. Ik had een half-Javaanse moeder. En mijn vader was altijd weg. Mijn vader was een hoge ambtenaar, ingenieur. En uh, ja, die moest werken. En uh, mijn moeder zat thuis... in een enorm groot koloniaal huis. En met een groot erf eromheen... En, ik was er altijd, als ik niet bij de zusters Ursuline op school zat... Want ja, u moest wel naar school, toch? Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, zat ik uh, op dat erf te spelen zelf... of met een uh, Indonesisch, toen Male uh, Indisch kindje, Maleis En spraken we toen met elkaar Maleis En we hadden geen speelgoed. Dat is het typerende daar, dat je geen speelgoed had. Maar je speelde met steentjes en met blaadjes. En je ontwikkelde... Enorm, je fantasie natuurlijk. Dus daar gebeurt Ja, dat gebeurde daar. Uw vader was Nederlander? En was mijn, mijn vader was, ja, ja... Alle mensen waren Nederlander ja. als, je daar, als je daar zit natuurlijk. Ja, maar uw moeder was niet Nederlands. Mijn moeder was ook een Nederlandse, oh, ja. Maar ze had een, ze had een Hollandse vader. Oh, ja. En ze had een Japanse moeder. Oké, okay, dus ja. in die zin was ze, was ja. ze, was ze niet helemaal 100% uh, Nee, ze, had, ze was echt uh, ja, voor de helft. Ja. Ja. U ging in de jaren 30 uh, terug naar Nederland. En uh, waarom was dat? 38. Mijn vader had TBC... Ja, en dan kan je niet in Indonesië blijven. In het oude Indië kon je niet blijven. En die kwam naar Nederland. En ik denk dat de bedoeling geweest zou zijn... dat die waarschijnlijk ook zou gaan kuren in, in Zwitserland. Maar het is er nooit van gekomen. Nee. En uh, nou, toen brak de oorlog uit. Ja, het ja. was 1938 toen u naar Nederland kwam? Ja, het was, het was bijna 39. Bijna 39. In, 39 ja. in begin december gingen we Be naar Begreep u als kind waarom u opeens uit die mooie, zoete, langzame nee. wereld van Indië nee, wegstuurde? Nee, nee. Moest... Dat, dat begrijp je helemaal niet. Je wordt op een boot gezet en je gaat naar Nederland. Maar uh, ach, vroeger leg, legden ze kinderen ook niet zoveel uit. Hè? Ik hoorde wel veel, ik hoorde het zeggen. Dat we naar Holland gingen. Oh, nou gaan we naar Holland. Maar dat was niet, niet uw moeder of uw vader die zei: Yvonne, luister, wij gaan, uh, wij gaan naar Nederland. Nee, dat kan ik me niet herinneren. Nee. Je ging gewoon mee. Ja, je gaat gewoon mee. En in wat voor wereld kwam u terecht? In een, uh, ja, in, in, in een kleine wereld. Ik vond Indië alleen al de tuin waar ik leefde en, en uh, mijn fantasie ontwikkelde. En hier kwam ik in een, uh, in, te beginnen in een pension. He, dus op een boven, bovenpension. Ik weet al dat onze bed niet uitkwam. Ik lag met mijn moeder in een, in een groot bed. En we kwamen er gewoon niet uit. Dus de wereld werd heel veel kleiner Hij ja, was heel klein, ja. ja. ja ik, moest, ik amuseerde me gewoon in dat bed. Ja. Ja. Toen werd het al heel snel oorlog, hè? 10 mei ja. 40. De ja. oorlog brak uit. Ja. U woonde inmiddels in een huis, neem ik aan, in ja. Den wij woonden in een, in een ja, mooi huis. Een villa, echt een kleine halve villa, ja. En wat was er te merken van het begin van de oorlog? U als ja, meteen. Het allereerste wat ik merkte... is ochtends om half vijf, tien mei. Eh, toen hoorde ik van alles en ik ging kijken. En toen zag ik stralend weer, dat weet ik nog wel. En toen heb ik parachutisten gezien, al meteen. En dat is het eerste verhaal wat ik ooit geschreven heb. Ik wilde dat natuurlijk kwijt, dat ik dat, eh, dat, ik dat zag. Ik begreep dat niet... Maar iedereen was weg uit het huis, zaten allemaal bij de buren naar de radio te luisteren. Wij hadden zelf geen radio. En uh, dat is mijn eerste verhaal geworden. Ja. En was er toen iemand die aan u vertelde als kind: het is nu oorlog? Of, of... Nou, vast. Nou, dat zal wel. Dat kan ik me niet herinneren. Nee. Maar dat is allemaal naderhand gebeurd. Ja. Ja. Ja. Ja. In het boek wat u nu geschreven heeft, Koningin van de Nacht, gaat het ook over een kind. Ja de hoofdpersoon is een kind, ook van zeven ongeveer. Hè? Ja, ik, dit is gewoon mijn alter ego. Het is uw alter Alleen, ego. Alleen, het is een jongetje. Het is een jongetje. Ja, het is een jongetje, is makkelijker. Want uh, ik heb heel lang geprobeerd dit te schrijven. Maar dat lukte niet, omdat ik dan emotioneel behoorlijk geblokkeerd raakte. En vanaf het moment dat ik dus, uh, er een meisje van maakte... Een jongetje? Ja, een jo sorry, een jongetje ja. van maakte. Ja. Uh, uh, was het voor mij te schrijven. Oh ja. kon, ik het, kon ik het wel, het waren niet mijn emoties. Het waren de emoties van het jongetje. Want wat gebeurde daar toen het nog een meisje was... in uw verhaal, als u dan ging schrijven? Uh, dan, dan kom je niet verder. Dan, uh, dan is het net of je... Uh, die emoties... jezelf niet toe wil laten. Tenminste, zo gebeurde het bij mij. Ja. Dat ik, nee, nou, dat, dan ga ik niet meer verder... dan komt alles weer boven. En dat wilde ik toch niet. En het gekke is dat op het moment dat ik het... op de schouders van een, van een jongetje gelegd... een ander persoon kijk ik naar het kind en had ik ook behoefte om, om de gevoelens van het kind te analyseren. En dat had ik helemaal niet bij mezelf. Dat is het gekke. Ja, want de gevoelens van dat kind zijn eigenlijk toch wel uw gevoelens. Ja, dus op die manier durfde u er toch naar terug te gaan. Ja, dat durfde ik wel. En ik uh, kon dat jongetje, de fantasier die dat jochie had. Uh, het, het was een, een grote fantasie natuurlijk. En dat kon omdat ik het zelf was. Ja. En dat kon ik verplaatsen naar het jochie toe. Ja, want dat jongetje heeft inderdaad enorm veel fantasie. En wat, ja. mij, wat mij opvalt is dat het jongetje eigenlijk helemaal niet zo bang is in die oorlog. Nee, maar ik, dat was ik ook niet. Nee? Het, de, de hele oorlog was één groot avontuur voor mij. En dat heeft ook te maken uh, uh, met het feit dat uh, ik in zo'n gang zat, zo'n straatbende... Die ik helemaal niet als straatbende heb ondergaan. Met, met van die jongetjes, zoals ook in het ja, boek voorkomen? Ja, ja, ja Jongetjes en meisjes, en wij trokken met elkaar op. En we deden de gekste dingen. We deden ook hele gevaarlijke dingen, zoals ik dat ook beschrijf in het boek. En er was een spergebied, en daar trokken we toch ook maar even met z'n allen doorheen. En ja, nou, voor hetzelfde geld, als u op de wijn gestapt Ja, Jawel, uh, maar dat gebeurde ook regelmatig. Ja, ja. Horen we weer, wie en die is de lucht ingevlogen. Oh, nou jammer. Uh, ja, <laughs> wij gaan <Sorry>. gewoon door. <laughs> maar maar dat, dat was niet met angst omringd of, of, of... Ja, spanning, dat toch wel. Ik denk dat dat toch wel invloed heeft gehad op die kinderen. Maar het toch niet zodanig dat we dan maar verder opgehouden zijn. Nee. En na de, na de hand werd het bittere noodzaak, want je moest hout zoeken en je moest eh, dingen te pakken zien te krijgen die daar in het sperrgebied nog waren. Huizen die afgebroken waren, maar nog niet helemaal bijvoorbeeld. En daar kon u dan stukken uit, hout... Dan kon je verder gaan afbreken. Ja, en ja. dat deed u dan ook als ja. acht, acht negenjarige? Nee, dan was ik ouder. Het was tien jaar. Ja, dan was ik al elf, ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja. Geen angst bij u als kind, maar waarschijnlijk wel bij de volwassenen waar u mee leeft. Ja, dat zou je zeggen, maar ik ik denk dat mijn moeder dat helemaal niet zo heeft ondergaan. En als ik het naar het uh, boek transporteer... daar heb ik mijn moeder weggelaten. Om verschillende redenen trouwens. Want anders zou het boek helemaal over haar gaan. Dat was de belangrijkste reden. Um, maar daar heb ik dan een tante in gezet... die de, de, de, de rol van mijn moeder overnam. Maar die, ja, die, die, die probeerde wel uh, ertussen te komen. Maar die had omdat ze zelf altijd in huis bleef hangen... Uh, weinig zicht op de situatie. Ja. U zei net, mijn moeder mocht niet in het boek voorkomen. Nee. Hoezo mocht uw moeder niet in het nou, boek voorkomen? als ik dat gedaan had... dan zou het boek echt helemaal over haar gegaan zijn. Want zij is een zo uh, prominent aanwezige vrouw... en... Uh, ik wil niet, niet zeggen dat ze, dat ze dominant is, dat ik, gaat net iets te ver. Maar ze is zo aanwezig in alles, in hartelijkheid was zij er. Maar ook in... Uh, nou, ze begon meteen te praten en het ging over haar. Gaf ook meteen commentaar op alles. En dus was het haar mening die uitgevoerd werd. Hè? Dus wat moest ik met zo'n boek met haar erin? Nee. Dat ging niet. Nee, lijkt me niet makkelijk om jezelf te kunnen ontwikkelen met zo'n vrouw naast je. Eigenlijk is dat niet makkelijk, maar het is in mijn geval heel goed uitgepakt... want ze vertelde heel veel en ik pakte dat weer van haar op. Ja. En uh, aan de andere kant was zij, altijd bleef zij thuis, een simpele oorzaak... ze kon geen schoenen aan of ze, ze liep niet prettig op schoenen... dus ze ging, ze ging gewoon niet weg een enkele keer als het moest... Dus ik had een volstrekt eigen leven, kon ik uitstippelen. Alweer geholpen door mijn fantasie. Ja, want zij kon daar niet bij komen. Ik deed ook geen moeite voor. Nee. Dus ik had alle kansen om mezelf te ontwikkelen. Ja. En toen mijn vader uiteindelijk was overleden, dus aan het eind van de oorlog, werd ik de moeder van mijn moeder, hè, moet je niet vergeten. Dus ik kreeg een enorme ontwikkelingsstoot natuurlijk toen. Want uw vader had TBC, dat was ook de reden waarom u naar Nederland was gekomen. Ja. Hij overleed in de oorlog, ook wel door eigen toedoen, hè? Ja, zeker, door eigen toedoen. Maar hij is dus wel eerst, dat beschrijf ik helemaal in het boek... maar daar komen we straks waarschijnlijk wel op... Er uh, komt de Razzia in uh, uh, 21 november 1944 in het begin van de hongerwinter, en daar worden mannen uit huis gehaald. En, en dat beschrijf ik in het boek, en ze onder andere mijn vader. Maar omdat hij zo zwaar TBC heeft, uh, wordt hij toch teruggestuurd, niet meegenomen. En uh, dat is voor hem het seintje, dat hij eigenlijk waarschijnlijk al veel eerder over nagedacht had. Ik kan die oorlog toch niet overleven, ik heb zo zwaar tbc, ik heb longbloedingen en dergelijke ik denk dat die toen al begonnen was, waarschijnlijk in juli al uh, met het verzamelen van, van slaappillen, die overigens heel makkelijk te koop waren ja? uh, Tubetjes sonoreel sonoriel kon je gewoon kopen er zaten geen braakmiddelen in, dat moet je ook allemaal niet vergeten dat heb je nu allemaal wel dat heeft hij keurig uh, bewaard tot hij vond dat het moment daar was. En hij vond dat moment dus op het moment dat hij uh, dat teruggestuurd werd met die tbc. Ja. En een kleine week later heeft hij de zelfmoord ja. ja. Ook om niet het, het gezin te redden. Ja, om het gezin niet tot last te zijn. Maar <kijkt> dat is nogal wat. Was u zich daarvan bewust? Als ja, zeker, natuurlijk. Hij wist dat. Hij wist dat. Uh, We hadden geen eten, het was hongerwinter. En uh, normaal probeerden mensen uh, ja, met, met minimale uh, randzoenen in leven te blijven in die tijd. Maar mijn moeder wist dus dat mijn vader ja, vroeger wist: je, je moest vet gemest worden. Ook zo'n uitdrukking als je TBC had. De man was broodmager. Hij, gaf, hij weigerde het eten, want hij at het eten van zijn kinderen op. Hij wist dat hij dood zou gaan. Dan kwam er nog bij dat hij mathematicus is. Hij was uh, uh, wiskundige, hij had, was ingenieur, hij gaf wiskundeles. En die denken ook heel rationeel. Oh. Hè? En uh, ik denk dat hij voor zichzelf bedacht heeft... Dit, nou eet ik het kind voedsel van mijn jongere, jonge kinderen op. En uh, hongerwinter, die duurt dan wel een tijdje. En de slag om Arnhem was net geweest. Moet mm. je ook niet vergeten. Mm -hmm. Toen wisten we allemaal, dat gaat lang duren Ja, de hoop op een snelle bevrijding ja, was ja, de dienst, die was weg. En toen heeft hij, denk ik, die beslissing al genomen. Ja. <clears throat> en, maar, maar toch nog uitgesteld tot, tot die ratio. Hè? Ja. Heeft hij bewust van u heeft hij afscheid van u geneem, ja. genomen? Kunt nee, u nee, met een brief heeft hij Met een brief? Ja. Daar ja. stond het allemaal in. Ja? Ja. En kreeg u dat als kind te horen ja. ook? Ja, ja, ja. Mijn oudste broer las de brief voor. En, ja. en, en weet u nog hoe dat was? Ja. Ik, ik had er absoluut begrip voor. Dat is ook Echt? Gek. Ja. En uw moeder? Ik denk dat zij uh, <coughs> dat ook had. Maar ze heeft er nooit over willen praten. Nee. Ik denk dat zij aan de andere kant wel begrip had, maar aan de andere kant zich toch enorm uh, in de steek gelaten gevoeld heeft. Ja, ja, kan ik me voorstellen met een paar kleine kinderen ja. midden in de oorlog en dan ja. niet eentje. Want u zei net, ik werd toen mijn moeders moeder. Ik werd mijn moeders moeder omdat mijn moeder zichzelf totaal niet kon redden. Mijn broers waren ondergedoken, mijn zusje zat in het mijn zuster zat in het verzet en uh, ik was eigenlijk de enige die uh, in de gaten moest houden. Wat er met haar gebeurde? Nou, er gebeurde niks met haar. Ze bleef zitten. en Ze zat altijd al en, en, en deed al niks. Maar nu deed ze helemaal niks meer. Dus ik moest uh, zelf bedenken hoe wij de oorlog door konden komen. En dan heb ik het over de hongerwinter. Ja. Geen, geen niks, geen eten, niets. En ik ben toen met, uh, slee, met een sleetje achter me aan... continu naar het Westland gegaan. Maar dat beschrijf ik daar ook in. Ja, dat en... komt in het boek ook voor. Ja, ja. Op zoek naar eten, ja, ru ja, ruilen dat... voor spullen. Ja, en dat is. Uh, dat hoe ouder ik werd, hoe meer mij dat dwars is gaan zitten. Dat dat uh, heeft moeten gebeuren. En op zo'n manier. Want ik heb altijd gevonden dat. Uh, ja, alweer naarmate ik ouder werd, dat, dat, zo behandel je kinderen niet. Hè? Ik vind dat, dat, dat kinderen... Met mij liepen er heel veel kinderen, zo van mijn leeftijd... met zo'n sleetje achter ze gaan, of met een kinderwagentje of wat dan ook... afhankelijk van het weer, hè. Uh, liepen we met spullen uit, van ons huis en dat moest je dan daar stallen... En dan, dan werd er een beetje gekeken. Wat had je bij je? Kon je kon dat, was dat te gebruiken? En uh, als je geluk had, dan, dan had je iets bij je. En dat was dan te gebruiken. En uh, dat kon je dan uh, inruilen. Daar kreeg je dan wat voor. Ja. Heel weinig. Ja. En, maar als ze het, als het niet kon gebruiken, dan kon je het inpakken. En dan kon je weer shocken En ik vond dat... Ik vond het zo, zo wreed. Ja. Ik vond dat, terwijl ik zo'n zo warme achtergrond heb van mijn familie... Hè, uh, kon ik, heb ik dat nooit kunnen begrijpen. Tot, tot op heden niet, hoor. Ik, heb, ik, ik, ik hoorde ook nooit over praten met, door mensen. Maar ik heb wel eens dat ik uh, gevraagd word voor lezingen... In, uh, in, in Poeldijk of in Naaldwijk of in ieder geval in het Westland... Mm -hmm. En die mensen zijn aardigst. Die overladen me met bloemen, met vruchten enzovoort. Ze zijn zo blij dat ik dan kom. En ik kan het nooit laten om dan te zeggen: ja, het is wel anders dan toen ik toen kwam. Ja. En dan schrikken ze. Ja. Dan zeggen ze: nee, dat kan toch niet zijn? Ja, het is echt dat is zo gebeurd. En, en ze, ook net als ze dat toe willen dekken. Ja. U zei net van zo behandel je kinderen. Nee, dat, kan dat, dat, toch niet. dat is naar de mensen daar, maar misschien ook wel naar uw moeder die u, nee, hoor. u erop mijn aan moeder stuurt, of niet? Nee, mijn moeder was niet in staat om, uh, om zich op een normale manier uh, de verzorging van haar kind op zich te nemen. Dat, dat kon ze niet. En dat nam u haar niet kwalijk. <kwijnt> nee, helemaal. niet. En nu achteraf ook niet. Helemaal niet, nooit. Hmm. Zo, is, zo is zij. Zij is een, is een indische vrouw die dus uh, verplaatst is. Uit een land waar ze thuis hoorden, naar hier. En ogenblikkelijk werden haar kinderen, westerse kinderen, opleidingen, ze allemaal tot, tot uh, um, degelijke, uh, uh, redelijk hoge posities uitgegroeid. Ze hebben allemaal erg goed voor mijn moeder gezorgd, maar mijn moeder bleef mijn moeder. Zij heeft nooit, is niet geïntegreerd. Nee. Dus hoe ik, wat kan ik haar verwijten? Dat uh, zit er niet in. Nee, nou wij praten zo meteen verder. Over uh, het boek Koningin van de Nacht. en over waarom het zo belangrijk is. om verhalen door te geven aan. Uh, aan volgende generaties. Dat doen we zometeen na het nieuws. en dat wordt gelezen door Anouk Thijssen. Dit is radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental van de orkaan Hayan op de Filipijnen komt waarschijnlijk boven de 10.000. Volgens de autoriteiten zijn alleen al in de zwaar gestroffen stad Tacloban 10.000 mensen omgekomen. Het is moeilijk contact krijgen met de getroffen gebieden, omdat telefoonverbindingen het niet doen en wegen onbegaanbaar zijn. Ook het vliegveld van Tacloban is zwaar beschadigd. Er is nog geen akkoord over het Iraanse nucleaire programma. De onderhandelingen in Geneve zijn vannacht gestaakt... nadat Frankrijk aanvullende eisen aan Iran had gesteld... als voorwaarde voor opheffing van de economische sancties. Het overleg wordt over anderhalve week hervat. Op de A1 bij Muiden zijn een dode en een gewonde gevallen... toen twee auto's frontaal op elkaar botsten... Volgens de politie is het ongeluk vermoedelijk veroorzaakt door een spookrijder. En een tip over bandensporen op de weg... geeft de brandweer van Groningen naar een auto met twee dode jongens geleid. Ze zaten in een auto die tussen Groningen en Winsum uit het water is gehaald. In de buurt worden twee jongens vermist... maar de politie zal pas later vandaag iets meer zeggen... over de identiteit van de slachtoffers. Het weer op de meeste plaatsen droog, later vooral aan zee en bui. Ook af en toe zon en het wordt 8 tot 11 graden. Dit is De Zondag, op Radio 1. Goedemorgen, u luistert naar Dit is De Zondag. En als u uh, net inschakelt, ik ben aan het praten met schrijfster Yvonne Kuls. Voor half acht vertelde zij over haar ervaringen als kind... in de Tweede Wereldoorlog in Den Haag. Vers uit Indië aangekomen eigenlijk. En zij verwerkte haar herinneringen in het boek Koningin van de Nacht. Ja, mevrouw Kuls, waarom heeft u gekozen voor deze vorm? Om, om dat verhaal te vertellen. Um, het is een normale uh, romanvorm, hoor. Je, je, je creëert uit um, autobiografische gegevens... maar ook uit uh, um, verhalen van andere mensen. Uh, op een gegeven moment weet je niet meer of je dit van jezelf hebt... of dat je het gehoord hebt. Het, is dus, het zijn dus uh, ware feiten... Mm -hmm. Daar ja, creëer je, maak je een compositie, je creëert een gezin, je vindt dat niet genoeg, je creëert er een gezin naast, dat zijn de buren. Ja. En uh, dan heb je al een spanningsveld. Je zoekt in een roman altijd lijnen, tegenstrijdige dingen op. Ja. Ja, en de rest is ook allemaal. Dat zijn allemaal tegenstrijdige dingen. Je zoekt de rust van de muziek in huis. De man is pianist. De, de vader van, van het jongetje is, is pianist. pianist muzikus, ja. ja, is muzikus. Uh, in ons huis was dat was ook een muziekhuis van alle kanten. Je zet er twee halve garen. Uh, muziekidioot erbij, zoals een een, een... een hele rare muziekleraar. Een hele rare muziekleraar, meneer Labom, En een bijkans nog vreemdere tante Isabel... die ook veel pedagoge is. Nou, dat zet je allemaal bij elkaar. En dan heb je al uh, een, een, een basis om een verhaal uit te krijgen. En als je dat dan ook nog neerzet... In een oorlog die buiten woedt. Ik laat bijna filmpjes zien hoe buiten op straten zijn. Twee winkelstraten die elkaar kruisen. Hoe daar het oorlogsleven uh, aan de gang is. Wat er in de winkels gebeurt. Wat er op straat gebeurt. He, je ziet alles voorbij komen. Mm -hmm. Dolle dinsdag. Je ziet het allemaal voorbij gaan. Fietsen die geconfiskeerd worden. Enzovoort. Dus dat is het buitenleven. Dat is de oorlog die plaatsvindt. En binnen vindt een totaal andere leefplaats. En als je dan ook nog de spanning ziet tussen de twee buurhuizen... De, de cultureel hoogstaande, zal ik dat maar zeggen... familie Maandag, een Joodse vader. En daarnaast een, een vrij burgerlijke... Uh, Christelijke uh, familie. Die, uh, waarvan de man... Uh, uit de oorlog... Uh, een graantje mee wil pikken. En die denkt daarmee kunst te kunnen verzamelen. Waarbij hij... geen notie heeft van wat kunst... nou eigenlijk is. Het, het hertje van Vermeegeren is, is ook kunst. Ja. En het, uh, Dat en het hangt zie, zelfs in de onderdeel. Alles, alles hangt daar. En uh, die twee mensen... met vrijwel identieke huizen. De een heeft een Joodse familie. En de ander heeft... Uh, twee zonen waarvan de één de arbeidsuitzet probeert te ontwikkelen zich te, aan te onttrekken en de ander in het verzet zit. Deze twee families hebben tussen de huizen in een zogenaamde luchtkoker. En dat is een ruimte van drie bij drie meter die tot aan het dak reikt. Ryk, uh, en de buurman, meneer Prakke, uh, die zal daar dan een onderduikruimte van maken. Dat, dat doet hij dan ook. En dat doet hij op zijn manier. Dat behangt hij dan ook met die vreselijke schilderijen, waardoor de... Meneer Maandag, die daarnaast woont... die zich met muziek voedt en een leven houdt... die moet daar ook in en die wordt er gek van, van die ruimte. En die, die zal alles verzinnen om niet te om daar ondergedoken te zitten nee. natuurlijk. Nou dan, krijg, dan creëer je al spanning. Met deze, Heel uh, veel spanning. Uh, ja, die creëer je natuurlijk al een situatie waarop je een roman kunt passeren. Ja. Want u hebt eerder een novelle geschreven. Over ik dit. heb. Het is begonnen. Dat zet ik ook in het naamwoord. In 1988. Toen was ik bezig met deze roman. Dit wilde ik. ...uit uh, gaan raven, Maar ik ben ontzettend blij dat er toen dus iets tussen is gekomen... ...waardoor ik het niet heb gedaan. Want ik zweer je, ik was er niet aan toe. Nee? Ik had een heleboel dingen niet geschreven... ...die ik nu wel geschreven had. Zoals? Eh... Uh, <coughs> Zoals de, de fatale vriendschap van de Joodse vader met de Duitse officier. Die had ik waarschijnlijk toen weggelaten. Maar goed, op dat moment dat ik bezig was alle aantekeningen te maken... want ik begin altijd met een heleboel vellen met aantekeningen... Uh, toen kreeg ik van de Bijenkorf het verzoek... Uh, dat deden ze toen in die tijd om één keer per jaar deden ze een boekweekgeschenk. geschenk... Hm. <coughs> En ze hebben mij toen verzocht om dat te doen, het over te nemen van een ander. En die ander die liet het op het allerlaatste moment afweten, zodat ik maar heel kort tijd had, twee oh. maanden, uh, met de productie mee om, om dat af te leveren. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Waarom? Omdat ik heel goed betaald werd. En ik, uh, nou ja, toen werd geld uitgegeven aan een verbouwing. Dat <laughs> moest wel. Dat uh, moest wel. Nou ja, het moest niet, maar ik heb het toch gedaan. Ja. En op het moment dat ik het deed, wist ik. Dat had ik nooit moeten doen. Nee. nee ik, had, ik had het gevoel. Ik heb een roman gegeven, verkwanseld. Ik heb dus een deel uit dat hele verhaal van de koningin van Nacht heb ik geïsoleerd. En dat heb ik toen als Daniel Maandag in een klein boekje in de verkocht. Hm. En mijn, al die tijd, al 25 jaar, denk ik. Jeetje, wat stom, wat stom. Ik moet dat toch nog eens een keer weer terugbrengen, dat oude gegeven. En dat heb ik nu afgelopen jaar gedaan. Ja, ja en dan, dat was dan en, toch, ja. toch het moment om dat alsnog te doen. Ja, ik vond het, het, dat ik het nu kon, helemaal. Ik heb ook gezien dat het mij goed heeft gedaan. Dat ik uh, dit op een rijtje heb gezet... en ik mijzelf ook de gelegenheid heb gegeven... behalve de alle waar gebeurde componenten... Uh, de gaten te kunnen vullen met fantasie. Hm. He, dus je moet, je moet. Een roman is een roman. Je moet het ook rondmaken. Er moet ook, figuren moeten ook een karakter krijgen. Nou, dat, uh, dat heb ik dus rond kunnen ja, maken. Ja. En u zei: Het heeft mij ook goed gedaan. Ja, In wat ik voor heb. Zin? Uh, dat ik uh, als het ware uh, die oneffenheid uit mijn uh, schrijversbestaan. Uh, ja, je weg heb kunnen halen. En dat ik iets wat ik dat ik verkwanseld heb, wat ik, wat ik zo ze net zei. dat ik dat uh, weer. Uh, de normale, de, de, de mooie vorm heb kunnen geven. die ik het had willen geven. Ja, ja. Dus de novelle okay. werd alsnog een roman? En die werd alsnog een roman. Maar tegelijkertijd is het ook misschien het verhaal. zat ik te denken van. u heeft heel veel boeken geschreven. maar van alle boeken. dat het meest bij, het dichtst bij uzelf ligt. Nee hoor. Nee? Hm? Hm? Hm? Zo kan je het niet zien? Nee. Oh. Dat, dat, dat denk dat ik heel beslist altijd. Ja. ja. Um, eigenlijk is een boek is een, een, een uitkristalliseren van je emoties... van je gevoelens op dat moment. En die grijpen terug heel diep ver weg in je eigen leven. En vaak um, heb je de, het vermogen als schrijver... om ze te verpakken en ze om te zetten in uh, nieuw gecreëerde figuren. De moeder van David S. is net zo goed... Een stuk van mezelf, als dit boek. Ja. Er zit ook het, het losmaken, het losmakingsproces, uh, wat je hebt als moeder met je kinderen en wat zich natuurlijk. Uh, um, in, in, in de zaak als, uh, als het om een verslaafde gaat, vergroot. Dan leg je het onder een vergrootglas. Het gaat om het losmakingsproces. Is in die tijd mijn eigen mm -hmm. losmakingsproces mm -hmm. geweest. Maar wat zegt het dan over u, of over misschien over <coughs> hoe dat gaat met dingen... Uh, dat nu dan uw vroegste jeugd aan de beurt is in, uw, in een boek... Pas op het ja. einde. Pas nee, ik, ik was er al eerder mee bezig. Ja, maar nu is het gelukt. U zei in 88 ja. had ik het niet gekund. Nou, ik, was nog, ik ben blij dat ik het toen nog niet gedaan heb. Omdat ik... Het, uh, zo, door zoveel andere boeken eerst te schrijven... een veel groter vermogen heb gekregen om dichter bij mezelf te komen. Mm. Dit is toch beter dan wanneer ik het toen had gedaan. En het was nodig om dichter bij uzelf ik, te komen? Ik denk dat je moet als schrijvende dichter bij jezelf komen. En ik denk, ik hoop dat het nog steeds niet mijn laatste boek... Elk boek, zeg ik, is mijn laatste boek. Oh dus, ja, <laughs> het is, dat is heel goed mogelijk. feitelijk juist. Ja. <laughs> uh, ja. Maar het is niet ik, het laatste wat u wilt schrijven? Nou, niet. nee dat hoop ik dus van niet, hè? want het, het, het schrijven is uh, mezelf ontwikkelen en, uh, en ook lachen om mezelf en mezelf een plaats geven in mijn, in mijn, in mijn leven. U ben, en u, u bent 82. Ik ben bijna 82 jaar. Ja, en ja. Dat, is dan, dat, dat is dan nog niet voorbij dat proces. Nee. Ik zie, misschien begin ik pas. Weet jij veel? <lacht> ik weet het niet. Nee. Uh, ik ken wel mensen van 82 die een heel ander gevoel uitstralen. Ja. Namelijk dat ze terugkijken en dat het wel zo ongeveer klaar is. Maar dat, dat zie ik nee. in het geheel niet bij u. Nee. Nou, ik, ik, uh, ik reflecteer enorm. Maar ik ben niet... Uh, ik heb, ik heb niet. Nou ja, het kan morgen afgelopen zijn, hè? Dat, dat, dat weet je. Maar daar denk ik dus nooit aan. Nee. Ik heb altijd het gevoel dat ik nog een heleboel moet, al was het maar, doorgeven, vertellen. Hè? Ik sta toch ook midden in mijn gezin, maar ik sta ook midden in het sociale leven. Ja, nu houdt lezingen, u gaat lang naar ja, scholen. Ik, ik ben heel erg bezig met de maatschappij ook. En ik, ik zie heel veel in de maatschappij waarvan ik altijd <coughs> toch wel commentaar op geef. Ja. En, en dit boek, dat, dat, dat geeft natuurlijk ook een verhaal door aan mensen. Ja. En ook aan, andere, aan nieuwe generaties. Wat, ja. wat, wat, wat is de essentie van dat verhaal voor u? Wat, ik, wat, ik wil ze ontzettend graag doorgeven dat... Uh, ja, je, hebt, je kan oorlog hebben, maar je kan naast die oorlog kun je ook nog uh, een aantal dingen zelf ontwikkelen. Maar die hebben wel altijd. Die, de oorlog heeft wel invloed op jou. En ik vind ook hiermee laat ik ook zien: er is, er is oorlog. Er is ook in de hele wereld oorlog. Dus bekijk dat wat daar in Syrië is en in andere dingen. Bekijk dat nou eens. Gewoon via wat er bij jezelf in je eigen land is gebeurd. He, dat is daar ook gebeurd. He, is eigenlijk, um, het jongetje Daan, wat hier de hoofdrol in is... zit ook in Syrië. He, dat zit daar ook te midden van zijn familie. En heeft ook een familieleven. Dus misschien... Ik doe het op mijn manier en de ander... Die, die doet het groter waarschijnlijk... maar ik doe het heel klein... Is het een oproep om compassie te hebben? Nee, zover ga ik niet. Nee, nee, nee, nee. u trekt het bijna kijk, vies o, compassie bij. moeten we allemaal hebben ja, natuurlijk. Ja. Hè? Doorlopend, de hele dag. Maar ik, uh, ik zie dat niet als een, als een oproep. Ik ben nee. niet met een, met een oproep bezig. Nee, maar ik zeg het omdat u zegt... van kijk eens met de ogen van onze eigen geschiedenis... naar wat er nu bijvoorbeeld ja. in Syrië gebeurt. Ja, altijd. Dat klinkt een beetje in alsof u, alsof u zou zeggen... dat gebeurt een beetje te weinig. Vindt u dat? Nou, dat gebeurt inderdaad veel te weinig. Ja, dat je, dat je. Uh, je moet natuurlijk wel kijken wat er daar gebeurt, maar of je. Uh, of ik de, de opzet heb gehad met dit boek, dat geloof ik niet. Nee. Niet de opzet. Echt, maar nu hè. het klaar is, zie je het wel. En dan denk ik dat je het ervoor kunt gebruiken. Ja. Als ik het zo zeg. Ja. Hè? Maar er zit, de opzet zal waarschijnlijk zijn dat er toch bij mij dingen zitten. Wat ik in het begin van ons gesprek even aanhoorde. Dat het mij nooit lekker heeft gezeten. Dat ik als kind met mijn handeltje op zo'n manier ben behandeld. Hè? Met mijn, uh, dat ik een appel kreeg als ik, een, uh, als ik lakens inleverde. En, uh, van, nou schiet op, ga weg. Er uh, komt een ander aan. Hè? Uh, niet aan denken dat die kinderen 15 kilometer hebben gelopen op de kleine schoenen in die kou. Ja. Hè? Nou, dat zijn dingen die ik vast wil leggen. Dat is gebeurd. Uh, ik wil ook, ik wil ook uh, uh, vastleggen. de andere dingen die er in de oorlog gebeurd zijn aan, met kinderen, nou, met volwassenen ook. Hè? Die beschrijf ik ook in het uh, in boek. Ik heb ook de nadruk gelegd op de grote ratia's die plaats hebben gevonden. Eerst op 10 november in, in Rotterdam, waarbij toch 8000 eh, mensen van de, van de Duitsers... in combinatie met de Nederlandse politie, hè, vergis je niet... Mm -hmm. hè, die eh, 50.000 man uit huis hebben gehaald en vervolgens... Tien of elf dagen later naar Den Haag zijn getrokken en daar hetzelfde nog eens hebben uitgehaald. Weer een razzia. Weer, ik zie het voor ogen, en dat heb ik ook beschreven: uh, vrachtauto's die uh, langskwamen, bemand met Nederlandse politiemensen. Nederlandse politiemensen die samen met Duitse soldaten onze huizen binnenvielen en op zoek gingen naar uh, jongens tussen 17 en 40 jaar, mannen. En eh, als ze dan ook Joden tegelijk vonden, ook tegelijk meenamen. Nou, dat is toen ook op, op 21 november weer gebeurd. En dat zijn dingen waar ik eigenlijk nooit over hoor praten. Dus op, in één maand tijd zijn er 65.000 man hè, weggevoerd naar Duitsland. Uh, die moesten de, uh, in de fabrieken gaan werken. Uh, die hebben een erbarmelijk bestaan gehad. Die zeiden, het vervoer alleen al daar naartoe is een verschrikking geweest. En ik heb daar, ik, ik lees daar niet over, ik hoor daar niet over. En uh, daar had ik gewoon behoefte aan, omdat ik het als kind heb meegemaakt. En ook heb gezien dat het Nederlandse politiemannen waren die met scheepstoeters riepen op straat. Iedereen blijft in zijn woning. Het dreunt nog door mijn hoofd, die, dat, dat deuntje. Iedereen blijft in zijn woning. En die mensen moesten blijven en pamfletten werden uitgedeeld wie er naar buiten moest komen. Ja, ja. Nou, dat heb ik als kind van twaalf jaar meegemaakt. En dat vergeet je nooit. En als je een schrijver bent, dan komt onherroepelijk het moment dat het een plaats vindt in een verhaal. Mm -hmm. En met nadruk zeg ik... het is dus een compositie. Waarom zegt u dat met zoveel nadruk? Omdat als het geen compositie was geweest... was het een documentaire. Ja. Dan was het ook een, geen prettig leesbaar verhaal geweest. Maar ik heb mijn, mijn ervaring als schrijver gebruikt... om van alle gegevens... Uh, een leesbaar uh, verhaal te maken. Ja, ja. En ik proef eigenlijk ook wel bij uw boosheid over de manier waarop u als kind werd behandeld... en met u een heleboel andere kinderen. Ja, al die en, kinderen. En de manier waarop wij dus een deel van ons Nederlands verleden... niet onder ogen willen zien. Nou, we verzwijgen het. We praten daar niet over. Of, of, of zijdelings. Ik, ik heb tenminste, uh, als ik het vertel, zoals nu... dan zijn het alleen de mensen die het meegemaakt hebben... Uh, van mijn leeftijd of zo nog... Uh, die zeggen ja, ja, ja, nee, dat is zo, dat is zo gebeurd. Maar het... Waar staat het dan? Mm -hmm. He? U mist het in de manier waarop ja, wij ook terugkijken... naar de geschiedenis en het ja, verleden. Ik, ik, die... die, die uh, uh, Razzia in Den Haag... die heet, had de codenaam... Operatie Sneeuwvlokken. Dat was de, dag, de eerste dag dat de sneeuw viel. En nou, waar, waar, wie heeft daar nou... Uh, waar staat dat dan? Waar, mm -hmm. uh, wie praat daarover... Maar die mensen zijn toch wel allemaal het huis gehad? Het zijn toch allemaal verschrikkelijke dingen gebeurd? Hè? Um, er zijn uh, andere dingen in Den Haag. Uh, uh, nou, ik houd even bij Den Haag. Het bombardement van het Bezuiden Hout. Hè? Um, dat wordt altijd herdacht. En dat is vreselijk. Er zijn 800 mensen aan, aan dood gegaan. Met deze operatie chinee -vlokken, hoeveel mensen zijn daar aan dood gegaan? Oh. Ik weet het niet. Het nee. wordt nooit herdacht. Als u dan zo'n boek gaat schrijven, ja. denkt u dan, heeft u dan bewust in uw hoofd van daar moet het ook over gaan? Ja, nee, ik zeg maar aan tekenen. Of denkt u achteraf van ja, dat was eigenlijk wat mij drijft om dit verhaal nee, te, te vertellen? Nee, ik, ik, het is die hele, hele situatie uit die oorlog heeft mij nooit losgelaten. Er zijn heel veel andere dingen gebeurd. Ik ben op sociaal terrein bezig geweest, allemaal. Maar altijd tussendoor dacht ik, ja, ik moet toch moet nog eens een keer een boek schrijven daarover. Het is nooit gebeurd. Maar ik heb wel die aantekeningen. Ik heb vellen vol met aantekeningen waarvan ik zeg: het moet nog gebeuren. Aparte tafel bij mij in mijn werk. Echt waar? Ja, ja. Maar dat was dus nog niet gebeurd. Maar er kwam zoveel te liggen waarvan ik zei: ja, dat, dat moet ik nog, nog even doen. En schrijf je dan af en toe even wat op, en nee, je ja, dacht dat moet erbij? Nee, en dan, dan ligt het daar. En dan denk ik, lees ik het af en toe als ik langs over: oh ja, nee, maar is niet genoeg, moet ik, schrijf ik er nog wat bij. Ja. En zo groeit dat. En op een gegeven moment ik heb ik al die dingen. Maar die dingen die, die, die, die passen niet in elkaar. Die passen, passen in elkaar als ik een gezin creëer. Aan wie dat kan gebeuren, aan die personen. Hm. Dus en langzaam groeit de creatie van de familie Maandag in het ene gezin, En in het ene huis en het buurhuis, de familie Prakken. Nou, dan heb ik een statuut en dan kan ik, heb ik een bouwwerk. Ja, en daar kon u dan ik. al die aantekeningen invoegen. Kan ik al die dingen, die kan ik, daar, kan ik daarbij stoppen. Ja. Ja. Ik vind het intrigerend dat u vertelt. Het heeft er dus eigenlijk altijd al gelegen. En ondertussen schreef u al die andere boeken. Andere dingen. Terwijl u steeds in uw hoofd had van... Ooit ik moet, moet ik dat gaan doen. Ooit nog eens rondmaken ja. bij mezelf. Ja. Ja. Ja. Ja. En, en waarom? Omdat ik het een onderdeel is van mijn gevoelsleven. Ja. En... Uh... Maar denk nou niet dat terwijl ik al die aantekeningen hier maak, dat ik niet tegelijkertijd aantekeningen maak voor een ander nee, onderwerp. Nee, dat denk ik niet, want u heeft een heleboel andere boeken geschreven. Ja, dus, ja, het, dus dat, ik ben, ik heb ja, het grappige is, ik, ik word nu in december 82, maar als je achter in de lijst kijkt, zie je 82 titels. Ik heb dus toevallig 82 titels gecreëerd. Dat wil zeggen niet alleen boeken, boeken zo in de twintig, maar toneelstukken, televisiespelen. Uh, alles met elkaar zijn het titels. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus uh, ik ben toch op andere terreinen bezig. Ik heb onder de krant geschreven enzovoort. <coughs> op andere terreinen ben ik ook bezig. Maar intussen ben ik hier al heel lang mee bezig. Ja, dat, lag, dat lag er altijd, toen ja. gewoon doorwerkte. Ja, daar heb ik altijd aantekeningen ja, over. En, en, is, het, is het ook voor volgende generaties bedoeld? Eigenlijk is alles voor volgende generaties, he. wat wel, wij ja. doen, is voor volgende generaties. Mm -hmm. Maar juist dit verhaal? Nou, nou niet alleen. Ja, omdat dit mijn laatste boek is, wat ik afgeleverd heb, zeg ik natuurlijk juist dit verhaal. Maar was mijn laatste boek dat ik afgeleverd had, Floortje Bloem geweest, had ik gezegd: ja, maar dit verhaal is ontzettend belangrijk mm -hmm. voor volgende generaties. En het is ook gebleken mm -hmm. dat het belangrijk is. He. Ik denk dat wanneer je als schrijver de intentie hebt om iets. Uh, zichtbaar te maken, om er een vorm aan te geven... waar je met je hele ziel en zaligheid in zit... dan is het voor volgende generaties. Uh -huh, uh -huh. Iedereen haalt er het zijn uit. Maar haar, dit is een boek wat toch ook anders is dan de andere in de zin van dat het al heel lang met u meereist. Ja, het, en er zitten dus dingen in die mij heel erg dwars hebben gezeten. Onder andere dat ik meegeholpen heb met het uh -huh. leeghalen. Stelen, zeg maar, van de stoffenwinkel van, de, de, wat noemen wij vroeger de Jodenwinkel? De, de stoffenwinkel Klomp in de Haagse Varenheidsstraat. <coughs> Daar, uh, dat werd gewoon opengebroken. Daar hadden ze de sleutels van. En, uh, de, familie de, weg, uh, de familie was al weg, hè? De familie was al weg. De familie was weggehaald, maar ja. de hele winkel lag vol met rollen stof en ja, ze zouden zeiden ze naar, naar Duitsland gebracht worden en dan vond men dat zeer legitiem wanneer je dat dan maar even leeg zou halen en dat begon met ook alweer de Haagse politie die daar gewoon de boel leeg jatte en uh, uh, de man die de sleutel van het, van het huis had hè, dat was uh, dus daarvan zeiden wij dat is het hoofd van de van de Jodenophaaldienst, zeiden wij kinderen altijd nou, die had de sleutel nou en dan had die, die had weer een zoontje en die ik kon die sleutel weer even jatten. En zo konden wij erin. En die in. zat in die gang waarin we zat? En die, die zat. zat ook in de gang. En die gaf ons gelegenheid om even de boel te roven. En zo ben ik met die prachtige blauwe satijnen lab thuisgekomen... wat de omslag van mijn boek is ja, geworden. Dat is ook echt gebeurd dus? Dat is voor mij echt gebeurd. En dat is natuurlijk schandalig dat we dat gedaan hebben. Maar uh, ik dacht, ja, je kan niet beter doen dan daarover schrijven. En het is mijn vader geweest. Die zei, breng hem terug. En duw hem door de deur naar binnen. De, de brievenbus. Zoals ook in het boek gebeurt. Tot groot verzet van mij natuurlijk. Maar ik heb het toch gedaan. Ja. <coughs> maar u zegt, ik voelde me dan alsnog schuldig over. Nou, terwijl uw kind was... Uh, ja, niet, niet als kind schuldig. Niet voor dat kind voel ik me schuldig. Maar voor het feit dat het massaal gebeurde. Hè, dat het ook gewoon, gewoon als een soort verzetsdaad werd gezien. van, Nee, dat moet je weghalen, want als je het niet weghaalt... dan, dan worden die dingen naar Duitsland getransporteerd. En, en dan hebben zij er wat aan. Begrijp je? Zo'n zo dekking van zo'n zo smoes. En dan rustig de boel leeghalen. En ja, daar, daar, daar schaam ik mij voor, dat wij zo gedacht hebben eigenlijk. En daar moest over geschreven worden. Wij, wij bedanken onze gasten altijd met een, een cadeau. Speciaal voor u heeft onze dichter Chit Bruinja het volgende gedicht geschreven. Een gedicht voor... Yvonne Keuls. Zwavelvraag. Hoe dicht zit uw deur straks als ze langskomen en hoe open zijn uw handen als u iets willen geven voor een verhaal? Hoe gesloten blijven uw kaak als u gevraagd wordt de gaten en het relaas van de buren te vullen? Was uw vader een tovenaar? Kon uw moeder alles? Waar haalt u straks de moed vandaan? Bent u al aan het verzamelen? Liggen uw kelders vol met klokken? Aanzichtkaarten, gedroogde herfstbladeren. Hoe zet u de poppetjes neer, gemaakt van kastanjes en Luciferstokjes, als u met uw kleinkind speelt en hij of zij vraagt naar de oorlog? Het gedicht van Chit Bruynja voor u. Prachtig. Ja. Ja, tuurlijk. Schitterend. Het, het gedicht is terug te lezen op de website eo.nl. dit is de zondag. Wat wat verwoordt hij voor u? in dit gedicht? Nou, hij haalt uh, hele kleine elementjes... Haalt eruit, die eigenlijk heel groot zijn. Echt uh, ja, het, het, het dubbele in het leven. Waar je mee, mee zeult... en wat je toch in je dagelijkse leven... een plek moet geven. Ja. ja. En wat ook in dit boek een plek heeft gekregen. Ja, dat heeft een plek gekregen. Ja. Ja. Ik vond het ook zo leuk dat hij even aandoemt... was uw vader een tovenaar? Dat is heel gek, dat heb ik altijd gedacht... Op school moesten we dat zeggen, hè? antwoorden: wat doet je vader? De ene was slager, de andere bakker. En dan zei ik: mijn vader is stovenaar, want hij kon zoveel. Yeah. Hè? Ja, yeah. schappige. Heel hartelijk dank voor uw komst naar de studio op dit vroege tijdstip. Yvonne Kuls, uh, de titel van het boek, ik noem het nog een keer: Koningin van de Nacht, geschreven door Yvonne Kuls. Als u het gesprek wilt terugluisteren, ga dan naar de website: eu.nl/slash Dit is de zondag. En zometeen naar achter op deze zender: Vroege Vogels. Menno Bentveld, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Goedemorgen, Elzabeth. Ja, Wij zitten klaar hier aan het Nou, We gaan het hebben over uh, gebieden in Nederland waar prachtige natuur voorkomt, maar waar je als mens niet kan komen. En dat is dan niet omdat er. Natuurmonument of Stadsbosbeheer een hekje omheen gezet... maar omdat Defensie daar oefent, bommen en granaten neergooit. Er zijn terreinen bij waar nooit meer iemand mag komen... omdat daar twee meter diepe granaten liggen. kan nooit meer geruimd worden, maar de dieren... Sport op Radio 1... Vanmiddag om 2 uur, de Eredivisie, Pek Zwolle 20... Schot dat blijft hangen, dan op de paal in de goal... Het flitsen in de testtribune en de spotfase 1 langs de lijn. En ook NEC Ajax... En de snelgenomen hoekschop in de Venhoek. hoek... NAC, PSV... En dan gaat hij erin, nee op de paal! En om half 5, Pijenhoort AZ... Bel het draait en kapt en schiet, en schiet de bal in de doel! Hij schiet het erin, zeg! En ook Motorsport, ATP Terres en Hockey in Rotterdam Amsterdam... NOS langs de lijn, vanmiddag om 2 uur. Radio 1...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 Dit is Radio 1.